7 uur, Marielle Hageman met het NOS Journaal. De vakcentrale FNV valt niet uit elkaar. Dat heeft een bestuurder van een van de kleinere bonden, de journalistenvakbond NVJ, gezegd na afloop van een marathonvergadering in Dalfsen. Daar kwamen alle voorzitters van de FNV-bonden bij elkaar in een poging uit de crisis binnen de vakbeweging te komen. De FNV is verdeeld door het pensioenakkoord dat voorzitter Jongerius sloot met het kabinet en de werkgevers. De twee grootste vakbonden, Afvakabo en FVV Bondgenoten, zijn tegen dat akkoord, maar door de instemming van de andere bonden werd het pensioenakkoord uiteindelijk getekend. Rond deze tijd worden de resultaten van het crisisoverleg toegelicht in een persconferentie die wordt live uitgezonden op Radio 1. In Heerlen mogen de geëvacueerde bewoners en winkeliers morgen vroeg even terug om wat spullen op te halen. Volgens burgemeester De Pla mogen ze nog niet definitief terug.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 Dat meldde Belgische media. De 30-jarige man zou vanochtend rond 5 uur... in het Belgische Turnhout twee meisjes hebben doodgereden... die op een brommer zaten. De man woont zelf ook in Turnhout. Hij zou daarna naar zijn ouders in het Brabantse Gielsen zijn gegaan. België heeft om zijn uitlevering gevraagd. Het weer. Vanavond en vannacht een enkele bui. Het koelt af na een graad of zes. Morgen bewolkt en kans op regen. Er staat een stevige zuidwestenwind. Temperatuur tussen zeven en tien graden.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 Goedenavond, welkom bij aflevering 9853 Met niet alleen sport vanavond, maar ook gewoon nieuws. Namelijk de FNV op het stadhuis in Dalfsen... is een persconferentie over de toekomst van de FNV. We gaan over naar Rinkkamer. Is die al begonnen, die persconferentie? Ja, net één minuut geleden, een van de verkenners, Han Noten... zei net als eerste, er komt een nieuwe vakbond. Laten we maar eens even luisteren wat hij daarmee bedoelt. Die daartoe ook uitdrukkelijk uitgenodigd zullen worden... Um, de voorzitters van de aangesloten bonden... hebben uh, Jetta Kleinsma gevraagd of zij als kwartiermaker zou willen optreden. En mevrouw Kleinsma zal dat overwegen. Want voordat ze in dat avontuur stapt... zullen er nog een aantal vragen uh, beantwoord moeten worden. Um, maar dat is uh, op dit moment de stand van zaken. Ik denk dat het goed is dat de heer Wijfels met wie ik uh, dit proces heb uh, mogen begeleiden, mag ik wel zeggen. Dat hij uh, kort iets vertelt over de motivatie waarom we dit eigenlijk gedaan hebben. En misschien ook iets over wat de kenmerken zullen zijn van die nieuwe vakbeweging. Dus als je het goed vindt, geef ik hem het woord. Ja, dankjewel. Ja, ik wil er graag een paar dingen over zeggen. <coughs> motivatie... Ik spreek voor mezelf, maar ik weet dat het bij Hanoten precies hetzelfde is. Wij vinden het allebei buitengewoon belangrijk dat in dit land een stevige, breed georiënteerde en eigen tijdse vakbeweging bestaat. En wij vonden het zeer de moeite waard om daar in de afgelopen weken heel veel tijd in te steken en heel veel energie. Uh, gelukkig is dat uitgemond in het uh, resultaat van vandaag. Uh, en uh, de onze gesprekken en de analyse die we daarop baseerden... werd ons eigenlijk steeds duidelijker... dat weliswaar er een conflict was rondom uh, het pensioendossier. Maar dat uh, de, de problemen uh, ook op een ander dossier hadden kunnen ontstaan... en uh, veel dieper liggen dan nu naar aanleiding van dit specifieke dossier uh, alleen. Uh, dat eigenlijk in een aantal opzichten... Uh, de bestaande structuur van de vakbeweging, de bestaande procedures daarbinnen... Uh, maar ook, uh, en dat is misschien nog wel het allerbelangrijkste... de aansluiting op uh, allerlei nieuwe ontwikkelingen in de arbeidsmarkt... gaandeweg te wensen zijn gaan overlaten. Uh, en vervolgens hebben wij uh, gezegd... Uh, en dat ook overlegt uh, met uh, betrokkenen. Uh, moeten wij niet in plaats van eigenlijk nu heel kort uh, door de bocht proberen het conflict op te lossen en de vertrouwenscrisis die uh, ontstaan is, moeten we niet van deze gelegenheid gebruik maken om um, eigenlijk de aanpassing waar de vakbeweging naar onze analyse behoefte aan heeft, om die nu ook werkelijk uh, te gaan realiseren. Uh, en uh, dat is uh, uh, door de verschillende voorzitters van bonden uh, op een bepaald moment onderschreven. En daar zijn we mee aan de slag gegaan. En We hebben dus ons de vraag gesteld, wat zouden nou eigenlijk de uh, basisorganiserende principes moeten zijn van een vakbeweging uh, anno 21e eeuw? Uh, en daar komen wij uit, en dat is ook vandaag in het akkoord uh, vastgelegd. Uh, op een paar principes, uh, waarvan het misschien het belangrijkste wel is... organiseer daar waar de vakbeweging opereert... zo dicht mogelijk bij mensen. Uh, en dat kun je vertalen in... organiseer rondom het beroep dat mensen uitoefenen... Uh, de, hun werk, uh, en dat kan sectoraal zijn... maar dat kan ook nog op een andere manier zijn. Uh, maar dicht bij mensen, zodat mensen zelf, als het ware... in die organisaties, die basisstructuur van de vakbeweging... Uh, het voor het zeggen hebben en daar vinden waar zij behoefte aan hebben. En dat is niet alleen maar laten we zeggen dat er een cao wordt afgesloten... maar er is ook vaak grote behoefte om, laat ik maar zeggen... als beroepsvereniging te functioneren. Er zijn er overigens, is ons opgevallen, prachtige voorbeelden van binnen de FNV waar je ook ziet dat de organisatiegraad uh, hoog is... Uh, en waar een heel levendige uh, bondscultuur bestaat. Uh, en uh, dat is dus een model dat we uh, aanbevelen... om uh, in de volgende fase verder uit te werken... maar eigenlijk als basis te no uh, hanteren... voor de toekomstige structuur van de vakbeweging. Dat is eigenlijk de, de kern waarom het, uh, waarom het draait. Er zitten natuurlijk een aantal consequenties aan vast... in termen van hoe je dan uh, zeg het bestuur op landelijk niveau organiseert... en hoe je uh, uh, zorgt dat er nou ja, besluitvormingsprocedures zijn... die ook de uh, actiemogelijkheid van uh, de vakbeweging op landelijk niveau niet uh, uh, tekortdoet... Dit is uh, Herman Weifels, een van de twee uh, verkenners bij de FNV. Nou, het belangrijkste nieuws is. Het werd met veel bombardie uh, gepresenteerd. Er komt een nieuwe vakbond, een nieuwe FNV. Maar dan gaat het natuurlijk vooral om, uh, om de organisatie. En de kern is dat ze weer meer naar de leden moeten gaan luisteren. En ze moeten natuurlijk ook wel, want de FNV uh, verliest alleen maar uh, leden. Uh, de persconferentie zal nog wel eventjes duren. En uh, als er verder nog wat uitkomt, dan horen jullie dat uiteraard. Rink, het hele, het hele conflict. Het ging natuurlijk om personen vooral. Daar is helemaal nog niets ja. van bekend tot nu toe? Nee, nee, er is nog niks van bekend. Uh, het is wel zo dat uh, Agnes Jongerius uh, naar buiten kwam... een uur geleden uh, waar de vergadering werd gehouden. Hier een uh, kilometer 4-5 vandaan. En uh, die zei toen dat iedereen in païs en vree... Uh, dit akkoord had ondertekend. Dus daaruit zou je kunnen concluderen... dat ook uh, bijvoorbeeld uh, Van der Kolk... Uh, van een van die grote bonden, bondgenoten... Uh, het toch... Uh, Um, mee wil doen. He. Daar lijkt het ook op. Alle bonden blijven binnenboord. Alleen zal de organisatie echt anders moeten. We horen straks meer van jou, ringkamer. Bedankt. En dan gaan we naar voetbal. Er wordt gespeeld in Groningen. Dat is de vroege wedstrijd Groningen tegen NEC. En daar zit Henk Kok. Ja, we hebben al 25 minuten gevoetbal. Maar laat ik even gaan kijken naar een aanval van NEC. Gozens heeft een schietmogelijkheid. Maar van binnen het 16 meter gebied schiet hij de bal ver naast. En ook veel te veel te hoog. Laat ik het voorlopig maar niet hebben over de kwaliteit van de wedstrijd. Beide ploegen hebben zo een probleem. En Ook FC Groningen. Na die 6-1-nederlaag tegen PSV. En NEC heeft al zeven wedstrijden op rij niet gewonnen in de eredivisie. Dus dat heeft ook wel een probleempje. Ook als je naar de stand op de ranglijst kijkt. Dus voorlopig maar even niet over het niveau van de wedstrijd. Maar wel over de kansen. Groningen speelt niet altijd overtuigend. Ik heb toch een schot van Sparf gezien. En een kopbal van Van Dijk. Maar ook NEC hadden nodige mogelijkheden. Het begon allemaal met een schot van Goosens. Afstandsschot, nog even een stuit. Kwam de bal tegen de borst aan van Van Loo. Die liet hem los. Maar Van der Velden kon daar niet van profiteren. En uh, bovendien rekende Groningen eens een keer op een fluitje van de scheidsrechter. De vlag ging wel omhoog van de grensrechter. Maar er werd niet gefloten. Laat ik eerst even de aanval van Groningen meenemen. Bakuna net buiten het 16 meter gebied. Um, gaat hem terugleggen op Holla. En Holla gaat hem proberen in de draai te schieten, maar hij schiet uh, tegen het lichaam van een NEC-verdediger op. Maar de kans van Zeefijk was een hele grote kans, omdat de vlag van de grensrechter ging wel omhoog, maar Van Boek of Vloot niet voor buitenspel. Zeefijk ging alleen op Van Lo af, Van Lo maakte eerder een foutje, maar één tegen één situatie was hij de redder voor een FC Groningen en zo staat het nog steeds 0 tegen 0. Van Dijk nu uh, op de middenlijn, ik weet niet voor wie Van Marwijk hier is, met, samen met Cor Pot, maar ook Van Marwijk en Pot zullen niet genieten van deze wedstrijd, maar ik kan me niet bedenken voor wie Van Marwijk hier is om... Uh... Ja, een speler van FC Groningen te beoordelen. Misschien is het wel meer een beleefdheidsbezoekje. De bal is in het bezit van Groningen. Aan de linkerkant van het veld bij Burnett. Burnett probeert zijn tegenstander even uit te kappen. Maar ook hij is de bal alweer kwijt. Het heeft toch effect gehad, die grote nederlaag van FC Groningen bij PSV. Ofschoon ze thuis heel sterk zijn. Maar het overtuigend spel. Het de echte overtuiging ontbreekt nog in het spel van FC Groningen. En het gaat allemaal veel en veel te langzaam. 0-0 na 27 minuten voetballen. Kwart zijn er twee wedstrijden. De Graafschap tegen Roda en Ado tegen NAC. En om kwart voor negen terug even naar Henk. 1-0 voor FC Groningen door een doepen van Texera. Dat breekt in elk geval de wedstrijd open. Nu zal de NEC niet alleen moeten reageren, maar ook een initiatief gaan tonen. Het was een prachtige dieptepas vanuit het middenveld... waar Texera uitstekend bij wegliep uitsteken op reageerde. Hij kwam in een 1-tegen-1 situatie tegen Babos. En er was volstrekt kansloos deze Babos... En het was een hele mooie paas van Hiadieh. Die gaat helemaal alleen op Texera. Geweldige dekkingsfoude ook van Smos, de centrale verdediger van NEC. Goed ingeschoven door Texera 1-0 Groningen. En nog voor de wedstrijd nu ook wat levendiger. Ik zei al om kwart voor acht, de Graafschap Roda en Adonac. En om kwart voor negen is er ook nog Ajax Excelsior. Het is zaterdagavond langs de lijn is tot 11 uur met sport en ook muziek. We're oh. Destination unknown. messenger. De gelijkmaker van de NEC komt op naam van Ibrahim en er komt een vrije schot aan te passen. Af de rechterkant van het veld. De bal wordt niet goed weggewerkt in het hart van de verdediging van FC Groningen. En Ibrahim, en Ibrahim van heel dichtbij. De gelijkmaker. In één. En we gaan meteen door naar Rienkamer, die zit in Dalfsen. Is er inmiddels iets meer bekendgemaakt over de personen... en dan het verhaal over Agnes jong ja. en Van der Kolk? Ja, dat is net 30 seconden geleden gebeurd door de handnood... een van de twee verkenners. Het is dus de bedoeling dat er een uh, nieuw een nieuwe vakbond wordt opgericht. Dat uh, gaat Jetta Kleinsma uh, voorbereiden. Dan komt er komt een oprichtingscongres. Dat is in eerste instantie een lege huls. Daar kunnen uh, de huidige vakbonden... Affacabo, uh, Bouw, daar noem ze maar op, uh, bondgenoten... kunnen zich daarbij aansluiten. Um, en een nieuwe bond betekent ook nieuwe mensen. Dat is uh, vandaag ook vastgesteld dat uh, zowel Henk van der Kolk... als de bondgen van bondgenoten als Agnes Jongerius... nu de voorzitter van de vakcentrale... zich niet beschikbaar stellen voor die nieuwe vakbond... Dus die treden terug op termijn. Nou moet er natuurlijk allerlei mensen nog over vergaderen. moet nog besloten worden. Dat legde handnoten zojuist ook nog even uit toen ik naar buiten liep. Maar dit is het plan. Dit heeft iedereen ondertekend. Dat er dus een nieuwe vakbond komt. En daar zullen nieuwe mensen aan het roer staan. Jij zei op termijn, Rink. Heb je enig idee hoe, hoe lang die termijn kan zijn? Nee, nee, geen idee. Uh, Jette Kleinsma gaat nu uh, het oprichtingscongres uh, voorbereiden. Dat kan natuurlijk enige maanden duren. Zij gaat geen voorzitter worden. Uh, de bonden moeten allemaal daar natuurlijk... En dat zijn 19 bonden die uh, aangesloten zijn bij de FNV-vakcentrale. Uh, die moeten er allemaal over gaan vergaderen. Gaan die zich aansluiten bij, uh, bij die nieuwe vakbond? Dat zal onder voorwaarden moeten gebeuren. Uh, wie gaat daarin zitten? Het zal nog wel even duren, denk ik. Maar het zeker is dus dat en Agnes Jongerius en uh, Henk van der Kolk niet deelnemen aan die nieuwe bond. Althans daar geen uh, functie nee. in krijgen. Nee, zij zullen die, bond, uh, die nieuwe bond uh, niet uh, gaan leiden. Nee, dat, hebben ze, uh, dat is, heeft Noten hier zojuist uh, gezegd. Oké, okay, Dink, we horen zo ongetwijfeld meer van jou. We gaan even terug naar uh, Groningen. Naar Groningen tegen NEC. Henk Kok, die zag al twee doelpunten. Ja, we hebben 32 minuten gevoetbald. Het is een hele slechte wedstrijd van beide kanten. FC Groning is wel wat beter dan NEC, maar de overtuiging ontbreekt. En zeker in deze fase van de wedstrijd. De NEC is aan de bal in de middenseelkant. Het is de Larsischeune. Die speelt hem even af naar Goos. Normaal gesproken speelt hij aan de linkerkant van het veld, maar het is nu een beetje uitgeweken naar de rechterkant. En NEC kwam heel goed koop aan een doelpunt. Het was een vrije schop En die vrije scoop, die ging over een meter of veertig zo ongeveer. Die had weggekomen moeten worden in het hart van de verdediging van FC Groning. Maar iedereen miste. En ook Sparp, de bewaker van Ibrahim. En zo kan Ibrahim van heel dichtbij scoren. Nu is de Bakuna weg aan de rechterkant van het veld. Maar Bakuna die wordt aan de voet dwars gezet door de Smos. Dan een paas van Van Koolwijk naar de linkerkant van het veld. Dan moet Zeefuik daarop lopen. En dan is het Ivers die de bal over de zijlijn speelt. Nee, er zit niet veel zelfvertrouwen in het spel van FC Groningen. En de combinaties die worden veel te traag opgezet. Dit is niet het FC Groningen waar ik normaal gesproken gewend ben in thuiswedstrijden. Van Groningen is toch sterk in thuiswedstrijden. Slechts één keer verloren van AZ gelijk gespeeld te tegen FC Twente. Maar misschien nu weer. De Texera die stond op scherp. Maar er kon in dit geval van der Heijden. Die kon er nog een voet tussen zetten. Anders had de Texera weer vrijbaan gehad. Naar de doelen van Babos. De bal nu in de middelsilker bij Sparf. Die speelde hem even af naar Burnett. Het echte combinaties tussen Burnett en Tadić. De beste linkerkant van de Nederlandse eredivisie Wordt wel eens gezegd. Heb ik vanavond nog niet gezien. Maar Burnett die vraagt nu alweer om de bal. Tadić ook. Tadić in het 16 meter gebied. Die probeert van der Heijden te omspelen. Dat mislukt in elk geval. In uh, Wil zit zitten tussen de rechterverdediger? Die paast dan uh, vrij aardig in de voeten van uh, La Sessione. En er wordt er nog eens een keertje een overtreding begaan uh, door Sparf in dit geval. Die maakt vaak eens een keertje. Nee, het is Ivers die de overtreding heeft begaan. De vrije schopje wordt heel snel genomen. Nog op de helft van de NEC. Ballen bal is aan de rechterkant van het veld bij Koolwijk. Er wordt hij weer gefloten omdat uh, Koolwijk en Ibrahim ja, bij een paar akkefietjes waren betrokken van NEC-kamp. Maar dat stelt helemaal niks voor. Er wordt vooral gefloten uit een zekere medigheid. Omdat het publiek ze niet kan vermaken met het spel van, uh, van beide partijen. Smos. Nu. Met een hele lange bal, lange bal, crossbal naar de rechterkant naar van der Heijden. Die komt naar beneden door uh, naar uh, Lassie Schoenen. bal nog steeds aan de rechterkant uh, van het veld. Lassie Schoenen krijgt voorlopig geen, geen steun. En Seefijk is de eenzame spits in het 16 meter gebied. Die gaat het duel aan met uh, Van Dijk. Maar heeft een overtreding begaan. En zo uh, blijft Groningen in elk geval via een vrije schop in uh, balbezit. We hebben gespeeld. Ik zal eens kijken naar het scorebord. 34, 35 minuten. Groningen één keer gescoord. NEC één keer gescoord. En dat is voor het publiek hier in het Euroborg, Ik wil zeggen, in het al zeggen het Oostenparkstadion. Nee, de Euroborg het is echt een tegengevallen qua spel. Bij de wereldwekers Schaatsen in Heerdeveen won Jorrit Bersma vanmiddag de 10 kilometer. De rijder van de bam ploeg kwam met 12 minuten, 50 seconden en 33 honderdste tot tweede tijd die ooit in Tjalf werd gereden. Hij versloeg in een directe race Van Kramer, die uiteindelijk niet verder kwam dan de negende plaats. Bersma reed een vlakke race. Het leek alsof het geen pijn deed bij de winnaar. Ja, het ging ook verbazing goed eigenlijk. Ik probeerde echt mijn ontspanning uh, te houden en ook niet in die versuring te raken. Ja, ja versuring. Je versuurt sowieso wel. Maar uh, ja, ik probeerde echt tegen het randje aan te blijven. En dat ging hartstikke goed. En, uh, ja, ik hield hem uh, verbazingwekkend vlak eigenlijk. Ik hield hem uh, mooi uh, 30-4 en op een gegeven moment ook naar 30-3. Dus uh, ja, dat ging uh, hartstikke lekker inderdaad. Had je verwacht dat het een gevecht zou worden met Sven Kramer, met je directe tegenstander? Ja, hij reed dan natuurlijk heel goede 5 kilometers. Dus uh, ik, nou, ik had hem hier eigenlijk ook wel een beetje verwacht en hij begon goed. Maar uh, ja, op een gegeven moment kon hij niet mee en uh, ja, daar was ik dan wel een beetje verbaasd over inderdaad. Ja, want dat leek vorige week een beetje zo natuurlijk, dat hij won weer en dan, dan denkt men misschien wel. Ja, hij pakt het stokje weer over en, en die zien jullie nooit meer terug. Hoe dachten jullie erover? Want een 10 kilometer is ook wel weer het anders dan een 5 kilometer natuurlijk. Ja, zeker. En... Uh, je zag vorige week in de staan. ik zat er nog vlak achter. Een paar rondjes voor het eind miste ik de aansluiting eigenlijk en op dat moment versnelde hij ook. Dus ik liet het gat iets groot worden waardoor ik misschien ook mijn kop iets liet hangen. En, uh, maar je zag wel dat hij vorige week aardig zwaar had. En uh, ook na de, na de tijd, hij was echt uh, ja, wel diep gegaan eigenlijk. En uh, ja, zo'n 10 kilometer uh, komt er natuurlijk dubbel uh, op uh, aan eigenlijk. En, uh, ja, misschien wil je het ook niet forceren. Misschien uh, zag je op een gegeven moment dat, hij, dat het hem niet werd en dat hij hem uh, ja, uit heeft gereden. Ja. Maar ja, dat dus weet ik niet. Uh, ja. Nou, een beetje misschien, maar bij jou was hij nooit in de buurt gekomen. Besef jij hoe jouw tijd uh, zich verhoudt tot wat hier eerder is gedaan in Tiaf? Er is één keer iemand sneller geweest. Ja, en uh, dat is alleen Sven Kramer. Uh, je stond er natuurlijk al midden tussen, maar nu sta je, sta je ook boven alles en iedereen zo'n beetje. Ja, ja. Ik, eh, ik heb niet echt in, in de tijden gekeken. Want ik zit 15 vijftiende boven, geloof ik. Boven het baanencoar hier. klopt. Ja, ik meen dat ik het onderweg al, al hoorde. Maar uh, ja, ik kan nog niet echt op schema rijden. Volgens mij heeft uh, Jill het wel op een gegeven moment gezegd... Van, uh, dat ik er net, net boven zat. Maar uh, ja, ik dacht, ik moest gewoon mijn eigen race rijden. En ik, uh, ik wist ook niet precies wat ik moest rijden om, om het te rijden. Is dat, is dat typerend voor jou, dat je rijdt op gevoel zo hard mogelijk en, en aan het einde wel ziet waar dat goed voor is? Ja, op dit moment is dat nog wel zo. Uh... Ah, ik moet ook niet veel nadenken onder te rijden. Ik moet gewoon... Uh... Dat zou ik zeggen, ik zou er niet te ver aan veranderen. Ja, ik moet me gewoon focussen op mijn ontspanning en op mijn slag. En, uh... Ja, het is toch altijd een beetje een verrassing uh, wat de tijd uh, is na de tijd. Toch is het dan wel opmerkelijk dat je hem echt ontzettend vlak kunt houden. Ja, zeker. Uh... Ja, ik ben er ook heel blij mee dat ik hem zo vlak kon houden. Dus, uh, ja. Jorrit we worden u in gesprek met Jeroen Stekelenburg. het podium van de 10 kilometer. Dat gecompleteerd door twee andere schaatsers van de BAM Ploeg. Bob de Jong tweede. Bob de Vries pakte de bronzen medaille. En straks Sven Kramer, die dus niet verder kwam dan de negende plaats. We gaan weer terug naar Dalsen naar Rien Kamer... die inmiddels alles weet over de toekomst van de FNV. <laughs> <laughs> nou, ja, alles. <laughs> dat is wat optimistisch, Ronald. Wat ik wel weet is dat er een congres komt. De planning is mei. Dus jij vroeg de vorige keer hoe lang gaat dit duren. Nou, de oprichtingsvergaderingen. Het oprichtingsvergadering, congres zou in mei moeten plaatsvinden. Maar we moeten wel de slagen om de arm houden. Hè? Want uiteindelijk gaan de leden hierover, die, die voorzitters... die gaan dit allemaal verdedigen, de komende maanden... van al die 19 uh, bonden. En uh, uiteindelijk moet dat dus leiden tot een nieuwe vakbond. En uh, dat gaat allemaal voorbereid worden als zij dat wil. Ze is gevraagd en zij neemt dat in uh, welwillende overweging... zoals dat dan heet. Maar als ik de heren hier hoor, dan gaan zij er eigenlijk vanuit... dat Jetta Kleinsma dat wel gaat doen. Zij is uh, lid van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer... en oud-staatssecretaris voor Sociale Zaken en uh, uh -huh. Gelegenheid. Zij moet die, die nieuwe partij gaan oprichten. Zij heeft al wel gezegd dat ze geen voorzitter wil worden. Dus er komt er een nieuwe voorzitter van die nieuwe vakbond. En die wordt dan ook gelijk voorzitter van de oude FNV. Het is natuurlijk een ongelooflijk ingewikkelde operatie. Want uh, Han Noten vertelde hier ook nog dat al die 19 bonden uh, mogen aangeven... of zij mee willen naar die nieuwe vakbond... Uh, ja, goed, dat werd hier natuurlijk ook gevraagd. Uh, stel dat er een bond niet wil, gaan die dan tegen elkaar? Dus dat is nog maar zeer de vraag hoe dit allemaal afloopt. Uh, Herman Wijfels zei net, vlak voordat ik in de uitzending kwam... natuurlijk dat hij heel erg optimistisch is. En hij zei uh, dat de wil er bij uh, de voorzitters allemaal is. En nu is het uh, afwachten wat de leden allemaal gaan zeggen. Ja, nu is mij één ding nog niet helemaal duidelijk. 19 bonden heb je okay. op het ogenblik en daarboven zit de koepel, de FNV. Ja. Komt er nu een nieuwe koepel ja. of gaat er echt één nieuwe bond komen, waarin je geen onderbondjes ja. meer hebt. Nee, klopt. Dat is, dat is de bedoeling. Uh, echt geen dubbele laag meer. Dat is wat hier ook uh, letterlijk werd, uh, werd gezegd. Geen dubbele laag meer. Eén nieuwe bond. En dan georganiseerd naar het beroep, hè? Ik, je hebt bijvoorbeeld Ja, je zal altijd uh, een soort op, afdelingen op bouw... houden, natuurlijk, ja. Voor kappers ja, en voor... voor wat, ja. de, wat ook. Ja. Ja, en de afdelingen zijn belangrijk, want er moet contact blijven. Dat is waarop gehamerd werd. Dat is ook de reden waarom dit gebeurt. Er moet meer contact zijn met de leden. De kritiek op die grote bonden was dat ze het contact eigenlijk verloren waren met hun leden. Dat moet weer terugkomen. Natuurlijk uit nood geboren. Omdat de FNV gewoon minder leden krijgt. De jongeren die herkennen zich niet meer in deze vakbond. Dus er komt een nieuwe vakbond met één laag. Dus niet meer een sectorbestuur, federatieraad en daaronder weer allerlei andere raden. Maar één. Eén beslisorgaan eigenlijk, daar komt het volgens mij op neer. Oké okay, Rink. en uh, je komt ongetwijfeld straks nog met een gesprekje met iemand die kan uitleggen hoe moeilijk de afgelopen, wat was het, 24 ja. uur zijn geweest voor de FNV mensen? Ja, dat denk ik en ook misschien wel de afgelopen twee maanden, want die uh, verkenners zijn twee maanden bezig geweest en uh, presenteren nu dus het resultaat. Oké, okay, bedankt Kamer. En wij gaan verder met het buitenlands voetbal. Borussia Mönchengladbach speelde in Duitsland 1-1 gelijk tegen Borussia Dortmund. Er waren meer gelijke spelers, want freiburg hannover 96 ook 1-1. Kaiserslautern-Hertha 1-1. En Wolfsburg-Mainz 2-2 was er dan geen enkele club die won. Jawel, Bayern München 4-1 van de Bremen. Twee goals van Robben, maar wel allebei uit een strafschop. Het is uh, rust, mag ik aannemen. Ja, bij Stuttgart tegen Köln en rust dan daar 2-1. Aan kop gaat Bayern München, 31 uit 15 gevolgd. Door Dortmund en Kladbach. Allebei. Borussia geheten en allebei 30 uit 15. Dan Engeland, Manchester City, Norwich City 5-1. Wigan Athletic tegen Arsenal 0-4 met eentje van Van Persie. Newcastle United, Chelsea 0-3. Tottenham Hotspur, Bolton Wanderers 3-0. Blackburn Rovers, Swansea City 4-2. Vier goals, alle vier dus voor Blackburn van Jakubu. Queens Park Rangers tegen West Bromwich Albion 1-1. En het is bijna rust bij Aston Villa tegen Manchester United. Nou zeg maar rust. En de rust daar 0-1. Dan Manchester City gaat een kop, 38 uit 14. Gevolgd door Tottenham Hotspur, 7 punten achterstand... maar een wedstrijd minder gespeeld, 31 uit 13. Dan volgt Manchester United, 30 uit 13. En de vierde plaats is voor Chelsea, 28 uit 14. En om zes uur is begonnen Sporting Gijon in uh, Spanje tegen Real Madrid. En Real Madrid staat daar met 1-0 voor. En dan gaan, naar, uh, dan gaan we naar Henk Kok, naar uh, Groningen tegen NEC. Ja, dankjewel. We moeten nog uh, ongeveer drie minuten spelen, denk ik, in de eerste helft bij Groningen tegen NEC. De stand is uh, gelijk 1 tegen 1. Het is een zeer zwakke wedstrijd, vooral voor FC Groningen kant. NEC had ik uh, niet zoveel uh, van verwacht eerder gezegd. Ik heb uh, Alex Pastoor de vorige week nog horen zeggen... ja, we missen één kwaliteit Het maken van, uh, van doelpunten. Nou, vandaag hebben ze in elk geval al een doelpunt gemaakt, maar de verdediging van NEC bij de aanvallen van Groningen kwam ook niet erg overtuigend over. We moeten nog twee minuten spelen uh, voordat de Russiaal zal klinken van Van Boekel. Het is 1-1. En het duurt nog zes maanden voordat ze bij de FNV een uh, nieuwe bond hebben. Uh, maar Rienkamer weet er alles van. En heeft ook iemand bij zich die er nog meer van weet. Ja, zeker. Dat is Han Noten, de man, uh, een van de twee verkenners... die de afgelopen twee maanden is bezig geweest. En die de nieuwe bond zojuist heeft gepresenteerd. Of is die er nog niet helemaal? Nee, hij is er nog niet helemaal. Maar het voorjaar gaat hij er komen. Ik ben er zelf wel van overtuigd. Dus ik, ik vind het wel eigenlijk een doorbraak en denken. Wat betekent dat nou concreet? Hoe gaat die nieuwe bond eruit zien? En wat betekent dat voor die oude FNV met die 19 die aangesloten bonden? Uh, helemaal concreet weten we dat natuurlijk niet. Want er zal in het komend half jaar zal nog het nodige werk aan gedaan worden. En we hopen dat mevrouw Jetta Kleinsmaat die klus op zich wil nemen. De oud-staatssecretaris voor Sociale Zaken. Ja, oud-staatssecretaris voor Sociale Zaken. En um, wat we wel weten is dat die bond veel meer dan nu, denk ik... Het, um, uh, mensen moet organiseren rondom hun werk. Um, en daarbij ook... Um, uh, het, het feit dat mensen steeds, ja, steeds meer gedifferentieerde manieren van werken. Geef eens een concreet voorbeeld. Wat, wat in de praktijk? Nou, als ik bijvoorbeeld aan mijn zoon uh, van 20 probeer uit te leggen wat werktijd is, dat begrijpt hij helemaal niet zo goed. Want uh, voor hem werd werktijd, privé mail, rust. Het loopt allemaal helemaal door elkaar. En dat, dus wat betekent dat dan voor de nieuwe bond? En dat betekent dat de nieuwe bond. Oh, uh, voor hem met een traditionele CAO niet zo goed uit de voeten kan. Maar hij heeft wel nog steeds belangen om ervoor te zorgen... dat hij met een burn-out komt, dat hij zijn vak goed kan uitoefenen. Nou, en het punt is waar, we, waar het ons om gaat, is dat die nieuwe bond ook zijn belangen... ook van de traditionele werknemers, maar ook zijn belangen... zijn belangen van de zelfstandigen zonder personeel... Uh, dat die belangen ook op de agenda komen en goed bediend kunnen worden. Dat is waar het om gaat. En dan even de, de huidige situatie, de 19 bonden, hè, die, de grote, Afakabo, uh, de bouw, noem ze maar op, ook de kleintjes, NVE bijvoorbeeld. Wat betekent het daarvoor? Gaan die automatisch mee naar die nieuwe bond of kunnen die zelfstandig door? Hoe gaat dat? Ze kunnen zelfstandig door, maar... Wat... Dan wordt het een chaos? Ja, we zijn nog niet klaar, maar wat we vandaag hebben afgesproken is dat de verenigingen zullen proberen om te besluiten om toe te treden tot die nieuwe bond. Je moet eerst iets nieuws oprichten voordat je kunt besluiten dat je daar lid van wordt. En je kunt natuurlijk niet aan mensen vragen om van iets lid te worden... waarvan ze nog niet weten hoe het eruit ziet. Wat de voorzitters vandaag hebben afgesproken, is dat ze naar hun leden zullen gaan... en dat ze hun leden zullen vragen, één, richt een nieuwe bond op... en dan als dat gebeurd is, zullen ze aan hun leden vragen... maar dat is dan weer een jaar later... Laten we de overstappen maken naar die nieuwe bond. En dat, is in feite, dat zijn de afspraken die we nu gemaakt hebben. Maar even heel concreet, is er dan niet eigenlijk vandaag besloten... om de oude FVV op te heffen en te kijken of we een nieuwe bond kunnen oprichten? Ja, weet u, opheffen vind ik zo'n woord van helemaal niks. Wat vandaag is... Het gaat erom dat het duidelijk is, dat is toch zo? Nou ja, kijk, als de mensen lid zijn van die nieuwe bond, is het oude weg. En, en hoe groot acht u die kans? Want u heeft vandaag 24 uur met die voorzitters gesproken. Gaan die er helemaal voor en hoe, hoe schatten die dat in? Ik... Ja, weet u, het, ik vind kansen, kansen inschatten altijd heel ingewikkeld. Maar wat ik de afgelopen uh, bijna twee maanden toch heb meegemaakt... is dat mensen heel graag willen. Dus als ik de voorzitters die ik heb gesproken willen allemaal die stap maken. En waarom nemen ze die stap dan niet? Nou ja, omdat het vaak ook heel ingewikkeld is. Omdat men van tevoren bijvoorbeeld zekerheid wil hebben... over allerlei details. En die zekerheid kun je niet geven. Het is een beetje zoiets van, we gaan, we gaan samen op vakantie. En uh, nou ja, we gaan naar het zuiden en we zien wel. En ze willen wel, maar waar kom je precies uit? En, nou, Hoe komt het dat ze die stap dan nu wel zetten? Nou ja, omdat ze uh, denk ik nu onder de druk van het uit elkaar vallen. Uh, bij elkaar gedacht hebben: ja, dat mag gewoon niet gebeuren. Want die, die, die, die, die angst was reëel. Die angst dat de, vandaag de MVV uit elkaar zou zijn gespat. Uh, schatte ik een paar weken geleden op meer dan 50%. Zo spannend is het geweest afgelopen nou, week. Zo spannend is het geweest. En niet omdat mensen niet willen, maar omdat ze gewoon echt niet konden. niet in de positie waren om, uh, om een doorbraak te forceren. Is dit dan een noodgreep? Ja, Het is nog maar afwachten of die bonden meegaan. Dus het uiteenvallen, ja, ik heb eigenlijk het eigen idee... er is vandaag besloten om uiteen te laten vallen... en dan maar hopen dat iedereen bij elkaar blijft over een maand of over een half jaar. Het is geen noodgreep. Het is, uh, het is wel een enorme sprong. Het is geen stap, het is een sprong. En voor een deel in het ongewisse. Ja, dat is zo. Maar ik vind het geen noodgreep, want dat, dan ga ik weer terug naar dat zo defensief klinkt. Wat ik de afgelopen maanden heb gemerkt, is dat mensen echt naar andere arbeidsverhoudingen toe willen. Ze zitten echt met het probleem dat 36% van de Nederlandse arbeidsmarkt flexibele arbeidscontracten zijn. Wat moet je voor die mensen doen? Hoe moet je dat nou regelen in de bestaande structuur? Bij welke bond horen die überhaupt? Want dat zijn flexibele arbeidscontracten. En ze organiseren ze niet. Het is uit nood geboren, want er, er nee, zijn steeds minder leden. Het is uit veranderingsnoodzaak geboren. Het, het, noem het dan maar nood, maar er zijn een heleboel ook hele succesvolle bonden. A.O.B., niks mis mee, de onderwijsbond bedoel ik. Uh, de bonden veilig, uh, politie, uh, Marche C., uh, Nautilus, zeervarende, hele gezonde bonden. Het is een mooi moment voor ons om te zeggen, nou dan doen we het zelf wel, want het gaat goed met ons. We gaan helemaal niet mee met de nieuwe bond. Ja, maar ik denk dat zij uiteindelijk met dezelfde vraagstukken komen te zitten. dan de grotere bonden op dit moment al hebben. namelijk met allerlei veranderingen op de arbeidsmarkt. En sommigen kunnen dat goed accommoderen. Ik zie, ik zie bij, bij Kim eh, dat die ook gewoon zelfstandige freelancers op dit moment bedienen. kunstenaars die proberen hun eigen projecten te maken. En dat is waar het om gaat, denk ik. Dat je die, die, die diversiteit, die variëteit. Eh, veel beter kunt bedienen dan nu. Toch te veel het vakbondswerk, denk ik, gericht op één soort vorm van arbeid, namelijk die onder de CEO valt. Ja, dat snap ik. Nog even over de mensen, want daar ging het de afgelopen maanden ook over. Agnes Ogerius, de voorzitter van de vakcentrale, en uh, Van der Kolk... van de, uh, de, de vakbond, de, een van de twee grote vakbonden, eh, bondgenoten. Um, die hebben gezegd, zei u net op de persconferentie... dat ze niet meer uh, die nieuwe bond willen gaan leiden. Waarom niet? Ze nou, zijn hier niet op de persconferentie, hè, dus ik kan ze het niet vragen. Nee. nee, het is echt heel simpel, nieuwe bond, nieuwe mensen. En ze zijn natuurlijk... Uh, ik, vind, ik vind dat ze daar ook gelijk aan hebben. Als je die stap naar een nieuwe bond zet... dan moet je daar ook echt nieuwe gezichten bij hebben. Um, nou, Agnes heeft het denk ik dadelijk zeven jaar gedaan. Henk van der Kok, volgens mij zelfs twaalf. Het houdt ook met heel veel respect en heel veel waardering. Houd een keer ook op. Dan moet je het ook durven en kunnen loslaten. En ik heb vandaag echt bijna een enthousiaste Agnes Jongerius meegemaakt... die gewoon heel blij was met dit besluit. En volgens mij ook nou, misschien wel trots is als ze dit kan achterlaten. Nog, nog even tot slot, want het, is, het klinkt allemaal prachtig... maar hoe reëel is dit? Is, als ik nou werkgever ben en ik hoor dit... moet ik me dan zorgen maken dat ik straks met heel veel partijen moet gaan praten... in plaats van met zo'n grote bond? Nee, volgens mij moet je helemaal geen zorgen maken... dat je straks eindelijk weer een keer te maken krijgt met een krachtige bond. Waar je, waar je misschien wel een beetje benauwd van wordt. Wat ook, niet, ook geen kwaad kan. Nee, ik, ik denk dat... Uh, maar dan moet u maar een Windjes vragen, Bernard Wintjes vragen. Maar ik denk dat hij hier wel uh, tevreden over zou moeten zijn, ja. We zullen, het afwachten, we zullen het afwachten of het ook allemaal zo gaat zoals u hoopt... Het hangt van de leden af. U heeft hard gewerkt, dank u wel. U heeft in ieder geval hard gewerkt de afgelopen twee maanden. En uh, het zou toch wel heel bijzonder zijn als de grootste vakbond van het land... de grootste vakcentrale, 1,4 miljoen leden... dat die dus wordt opgegeven dat er een nieuwe vakbond komt. En dan maar afwachten of al die bonden, 19 nu onder die vakcentrale... of die zich ook gaan aansluiten. Dat is wel, een, uh, zoals uh, Han uh, Noten net zei, de verkenner, uh, een grote sprong voorwaarts. Riekamer vanuit Dalfsen was dat. Sven Kramer kwam de vanmiddag niet aan te pas op de 10 kilometer in Heerenveen. Hij verloor zijn rit van eindwinnaar Jorrit Bergsma... en kwam uiteindelijk als negende over de finish. Tijd, 13 minuten, 15 seconden en 46 honderdste. Dat is 25 uh, seconden langzamer dan de winnaar. En dat is niet goed als je Sven Kramer bent. Vorige week leek hij na zijn goede 5 kilometer weer terug te zijn... maar dat is dus op de uh, 10 kilometer nog niet het geval. Jeroen Stekenburg vroeg hem of de prestatie van vanmiddag een pijn deed. Natuurlijk ja, is de het pijn, dat is niet leuk. Alleen... Uh... Ja, ik rijd rij voor de winst. Zo ga ik ook weg. Ik wil een schema van uh, ja, rond een 0,7 aanhouden. En uh, 0,8. Ronde tijden? Ja. En uh, ja, dat ging eigenlijk best wel goed. En uh, met uh, nog vijf, 15 rondjes te gaan... Uh, komt Bersma onderlangs. eigenlijk Wat we, ja, we eigenlijk ook zo al een beetje gepland hadden. En uh, ja, vervolgens uh, had ik hem ietsje weglopen. Maar uh, ja, het kostte me te veel energie in het begin al. En uh, waardoor ik... Uh, ja, die speels, uh, speelscheid, gewoon het, het makkelijk efficiënt rijden gewoon, uh, ja, totaal niet had. Waar zit dan met name de omslag? Zit hij in je benen of zit hij ook vooral in je hoofd als hij bij je wegrijdt? rijdt? Nah, nee, voor, vooral, uh, vooral in mijn benen, mijn lichaam. Ik ben, uh, <coughs> ben niet, uh, absoluut niet fit uit, uh, uit Astana gekomen. Maar uh, eigenlijk leek het best wel de goede kant op te gaan. En, uh, ik voel me eigenlijk ook best wel weer goed. Maar uh, ja, ik, kon, uh, ik kon het gewoon niet doen vandaag. En waar zitten we dan het laatste deel naar te kijken? Want... Ja, dan laat je hem een beetje weglopen. Maar in hoeverre had je nog wel wat of veel harder gekund? Nou ja, ja, goed. Ik laat hem de, laatste, de laatste tien ronden laat ik hem natuurlijk wel helemaal lopen. En uh, je, als je niet in je slag zit, en uh, ja, ik ben nog gewoon niet uh, op het niveau uh, ja, waar ik altijd geweest ben. En uh, als ik dan nu uh, met, met een mindere dag uh, ja, gewoon uh, mezelf helemaal kapot schaatsen, ja, dat wil ik gewoon niet. Dat is ook een les uit het verleden, want ik moest ook wel even denken... aan die toch wel veelbesproken wereldbeker al van hier in 2009... die heel graag wilde winnen en waar je achteraf misschien wel wat kapot hebt gereden. Ja, ja, nou ja, dat, uh, dat neem ik natuurlijk nu wel mee. Maar uh, desalniettemin uh, blijft ze niet leuk natuurlijk. Niet leuk. En het verschil met vorige week is ook zo groot... toen je weer won en toen je er weer stond. Ja, wat vertekent nou meer? Of is het verschil ook nog wel gewoon... 5 kilometer en twee keer een 5 kilometer en 10 kilometer? Ja, dat maakt wel uit natuurlijk. Uh, ik heb altijd al gezegd van uh, ik ga eerst weer uh, proberen om op de vijf kilometer op niveau te komen. Ik ben nog niet sterk genoeg om, om die tien zo door te kunnen trekken als dan vijf. En, uh, dat, uh, dat komt absoluut wel weer, maar uh, ja, dat op dit moment heb ik op dit moment gewoon nog niet. En gebeurt het dan een beetje op zo'n dag als vandaag dat je dan toch te optimistisch bent? Jezelf een beetje overschat, want je begon te zeggen met ik rijd voor de winst. Ja, nou ja, goed, weet je, als ik meedoe, rijd ik voor de winst. En uh, ja, daar, uh, daar ga ik in ieder geval wel voor. Missen vandaag ook. en uh, ja, Dat, uh, dat uh, slaagde niet. Ja, dat wil je zeker hier in Tialf. En dan rij je zo race hier in Tialf. Voelt het dan ook een beetje als een martelgang? Nou, ja, het voelt niet als een martelgang, natuurlijk. Maar uh, ja, ik wil in ieder geval wel uh, anders over de, ijs, over de ijs gaan, natuurlijk. En natuurlijk uh, wil ik hem ook de laatste tien ronden doortrekken. Ook al gaat het niet. Maar uh, ja, dat is op dit moment gewoon niet verstandig. Als je nou dit verhaal vertelt, hè, over dat je toch niet helemaal goed bent. Gaan we je daar morgen wel zien, de ploegachtervolging? Uh, dat weet ik nog niet, daar ga ik even over nadenken, maar uh, normaal gesproken wel. Zou het niet verstandig zijn om nu te zeggen van het is wel even klaar, het is wel even mooi geweest? Ja, maar nu niet zo impulsief meteen naar de wedstrijd en uh, daar kom ik uh, morgen op terug. Sven Kramer zei dat tegen Jeroen Stekelenburg. Sven Kramer dus negende op de 10 kilometer. 13, 15, 46 was zijn tijd. En dat was 25 seconden verschil met de winnaar Joret Bergsma. U weet wel, die bamrijer die normaal alleen marathons reed. Althans vroeger alleen marathons reed. We gaan het van schaatsen hebben over tennissen. De Argentijnse tennissers leven nog in de finale van de Davis Cup. Het dubbelspel tegen Spanje werd namelijk gewonnen vanmiddag. Mark Brasser is hier. Mark, was het een zware wedstrijd voor de Argentijnen? Nee, het was eigenlijk een... een, een een hele makkelijke uh, overwinning voor uh, de Argentijnen. Het was ook niet zo'n heel bijzondere, ja, bijzonder goede wedstrijd. Het, uh, ja, vier spelers op de baan die, die, die, die eigenlijk normaal nooit dubbelen. Uh, dat is eigenlijk een beetje het probleem bij beide teams. Ze hebben geweldige singlespelers. Alleen ja, niet echt uh, een, een dubbelteam zoals wij vroeger Haarhuis en Elven ja. hadden. En zoals je in Amerika de broers. En wat Brian het dubbel hebt. leuk maakt. Natuurlijk. En wat het dubbel leuk is. Als je natuurlijk twee, uh, twee koppels hebt die goed kunnen dubbelen, die tactisch kunnen dubbelen, die weten wat ze moeten doen, is geen garantie. Maar dan is de kans natuurlijk vrij groot dat je een mooie dubbel krijgt. Spectaculaire dubbel, mooi aan het Net korte punten, korte rallies aan het net, en ja, dat hebben we eigenlijk niet gezien. Er Kwam ook bij dat Fernando Verdasco, de Spanjaard, ja, heel erg slecht speelde. Dat het was, dat was gewoon dat was gewoon niet goed. Heel veel fouten, um, daardoor ja, breekt tegen en en en en won Australië eigenlijk makkelijk met of Argentinië vrij makkelijk met 6-4, 6-2 en 6-3. Het was uh, nee, het was niet voor de, voor de objectieve neutrale toeschouwer was het niet. Het was niet genieten, nee. Nee, je hebt maar weinig spelers die en hele goede enkelspelers en hele goede dubbelspelers zijn. Ja, dat is, het is, het is, het is een, een specialiteit. Uh, geworden. Uh, uh, vorige uh, week hadden we uh, Jan Siemerink in de studio bij Studio Sport En, en toen ging het over de, de, de lengte van het seizoen en de zwaarte. En hij zei, nou, goed, ze moeten nu zeuren, want die dubbelde er gewoon nog bij, Simmering. Die dubbelde, hè? Ja, die, alle die speelden toernooien gewoon, speelden die ja, enkel en speelden, dubbel. Ja, die ja. dubbelde met Richard Kraatje. Ja. Al die jongens die speelden gewoon eigenlijk twee toernooien in een week. Die hadden een, een, een dubbel, die konden allemaal na singelen gewoon goed dubbelen. Maar iedereen is nu zo gespecialiseerd. Zo op het enkelspel of op het dubbelspel. Dat je eigenlijk ja, singelspelers die heel erg goed kunnen dubbelen. Nee, dat zie je, dat zie je weinig. Ja, maar dat is natuurlijk ook omdat het aantal wedstrijden ongelooflijk ja, is. Ja, dat, dat is waar, dat is waar. Ja. Uh, morgen de beslissing, uh, maar Spanje gaat het gewoon afmaken. Spanje gaat het afmaken, ja, dat, dat, dat moet. Dat was eigenlijk gisteren al, uh, al kent. Uh, dit, dit had een cruciale dubbel kunnen zijn. Uh, daar was op gehoopt als de kopmannen Nadal en Del Potro van de Argent uh, Argentinië als die gewoon gedaan hadden wat ze moeten doen. Uh, de verwachting was, nou Del Potro wint zijn partij. Nadal wint zijn partij. Is het na de eerste dag 1-1. Op uh -huh. uh, de laatste dag spelen die allebei weer. Uh, dan zou het 2-2. En dan wordt deze dubbel wordt heel cruciaal. Maar goed, Del Potro verloor gisteren van David Ferrer in vijf loodzware sets. Bijna vijf uur. Ja, 2-0 voor Spanje. Uh, Spanje gaat natuurlijk morgen de laatste dag met en een David Ferrer in topvorm en een Nadal die weer helemaal terug is. Ik geloof dat Ferrer morgen de eerste partij speelt tegen Juan Monaco. Ja, mocht het 2-2 worden, mocht dat, ja, dan krijgen we Del Potro tegen Nadal voor de beslissing. Dat zou wel een, een heel erg mooi scenario zijn. En daar hoop je op. Natuurlijk. En daar hoop ik op. Ja. Oké, okay. bedankt. Uh, er wordt straks, uh, nou ja straks, het is al over drie minuten, wordt er uh, weer gevoetbald. De Graafschap tegen Roda. Uh, overigens Groningen-Nek, die andere wedstrijd, NEC moet ik zeggen. De ruststand daar 1-1. Uh, Graafschap Roda is de volgende. Daar zit Richard van der Made in Doetinchem. En die weet dat, uh, ja, dat de Graafschap een moeilijk seizoen doormaakt. Slechts zestiende is, maar wel dik boven de nummer 17 en 18 staat. En dat Roda ja, het eigenlijk ook niet echt geweldig doet met 18 punten op de 11 plaats. Nee, maar de laatste twee wedstrijden wist Roda wel te winnen. Van NEC 1-2 en ook thuis van Herakles Almelo 3-1 dus. Wat dat betreft heeft de ploeg van Harm van Veldhoven de opgaande lijn wel weer te pakken. En ook de Graafschap inderdaad bezig aan een vrij moeizaam seizoen. Ontsnapte vorige week in Venlo bij VVV, won daar met 1 tegen 2. Voor Andries Ulderink, de trainer van de Graafschap, geen reden om veel te wijzigen. Wel heeft hij Thies Evers, een Achterhoekse verdediger, 20 jaar jong, heeft hij uit de basis gelaten. Maakte nogal wat foutjes de afgelopen weken en voor hem speelt een andere... ...jeugdige Achterhoeker in de basis als rechtsachter, dat is Jochem Jansen. Bij Rode JC eigenlijk weinig wijzigingen. Wilaert is er niet bij vanwege een schorsing... ...en voor hem speelt in het hart van de verdediging Jagos Vukovic. Op dit moment komen beide ploegen het veld op. Natuurlijk, zoals altijd op de Vijverberg, volle bak. 12.000 toeschouwers en de wedstrijd staat vanavond onder leiding... ...van een hele jonge scheidsrechter, Dennis Hickler. Hij maakt vanavond zijn debuut in de eredivisie. was al wel een aantal keren... ...actief in de Jupiler League, maar vanavond dus voor hem op het hoogste niveau zijn dubuut. De Dennis Hickler fluit vanavond, de Graafschap Rode JC staat op het punt van beginnen. En er is ook nog straks zo'n kwartverachter, dat is echt al bijna. A Den Haag tegen NAC Breda en daar zit Frank Wieland voor de nummer 10 tegen de nummer 14. En daar gaan de inloopshirtjes bij Ado Den Haag uit. Daar was een boel over te doen, met name over de afbeelding op die inloopshirtjes. En daar staat namelijk Aad Mansveld, clubicoon op. Hij is uh, ma aankomende maandag 20 jaar geleden overleden. Daar wilden ze bij Ado graag aandacht aan besteden. Hadden speciaal wedstrijdshirts laten drukken. En toen zei de KNVB, dat dachten we dus niet, dat we daarin gingen voetballen tegen NAC. En dus heeft Ado besloten om in de kantlijn toch maar aandacht te besteden aan het overlijden uh, 20 jaar geleden van Aad Mansveld. Door de inloopshirts te laten Drukken speciaal met de beeldenis van Mansveld erop. Dat was ook de bedoeling op de wedstrijdshirts. We hebben nog wat uh, spandoekjes gezien voor uh, Aad Mansveld. Er hangt er ook één achter de goal van Coutinho op dit moment. En... Uh... Natuurlijk vanwege uh, het clubicoon zijn in de jaren 70 van de voormalige aanvoerder en laatste man van uh, ADO, CQ FC Den Haag in die periode. In het huidige FC Den Haag, ADO Den Haag, hoe ze, want ze gebruiken hier allebei de termen, is uh, immers weer terug uh, op het middenveld. En is Rado Savjevic weer terug op het uh, middenveld. Savjevic, Rado Savjevic was uh, ziek de afgelopen weken, niet fit genoeg om te spelen tegen Excelsior, althans om te starten tegen Excelsior. En Immers was geschorst. En de heren werden ook nodig gemist in, beide, uh, in die wedstrijd. Want Ado kon niet winnen van Excelsior. 1-1 werd het uiteindelijk nu in de verdediging niet aanwezig Koen. Daar speelt nu eigenlijk een middenvelder, Visser... Die moet daar maar zien samen met Soepo Sepa goed uit te komen. Ook niet van nature echt een centrale verdediger. En dat tegen NAC dat eigenlijk altijd in dezelfde opstelling speelt. Behalve nu op één plek. Bayram is er namelijk niet bij. Hij zit op de bank. Want hij wil naar Keizerispoor verkassen in de winter. En NAC wil hem graag langer aan zich binden tot 2015. En zolang hij niet bereid is om bij te tekenen zit hij dus op de bank. Hij heeft negen wedstrijden in de basis gespeeld en wil nu naar Turkije gaan. De beginfase van de wedstrijd even af. Onder leiding van de scheidsrechter Del Ferriere. En er is ook nog Groningen NEC. Die zijn al in de tweede helft. Begonnen Henk Kok Die is al 40 seconden oud. In de stand is 1 tegen-1. En probeert te taxeren. Probeert aan de rechterkant langs te glippen. Maar er wordt een overtreding. Begaan. Groningen krijgt er wel de vrije schot mee aan de rechterkant van het veld halverwege de helft van NEC. Groningen zal in die tweede helft meer lef en durf moeten tonen... en vooral het tempo moeten opvoeren om die verdediging van NEC open te breken. Want die verdediging is echt niet zo sterk. Al veel doelpunten tegen in deze competitie. Een stuk of 24, 25, dacht ik zelfs. 22 hebben ze tegen in de competitie. De vrije schopje wordt genomen, komt in het 16-meter-gebied... wordt weggewerkt, kan ingeschoten worden door Andersen. Maar Andersen heeft Van Havond het vizier helemaal niet scherp staan. Ik denk dat dit zijn derde, vierde poging zo ongeveer is. En alle pogingen die gingen ver... En ver, ver naast het doel en hoog like, raakt die bal helemaal uh, niet goed. En die zee gaat weer bouwen aan een aanval. Dat gaat gebeuren vanuit de, de verdediging. Maar de paas is weer uh, slecht. En Groningen kan overnemen. Dan weer aan de rechterkant bij Hiarije. Hiarije die een hele goede paas gaf op Texera. Waaruit Texera kon scoren. De bal is alweer over de zijlijn gegaan. Heel veel dingen gaan hier fout. De stand is gelijk. 1 tegen één. Bijna twee minuten gespeeld in de tweede helft. De gaafschap Roda, Riesel van de Maden. We zijn bezig één minuut. Veel sfeer in het stadion hier in Doetinchem. De Graafschop heeft het balbezit op het middenveld met Rogier Meijer. De aanvoerder gaat onderuit, maar de Graafschop houdt het balbezit. Nu misschien met de eerste aanval richting het doel van Rode JC met Jochem Jansen. Nadat het strafschopgebied geeft de bal dan aan de rechterkant waar de voorzet komt bij de tweede paal. Daar staat Poupon de bal net achter hem en dan ruimt Roda op. Via Vormer gaat de fanatieke aanhang direct achter de thuisploeg staan. Dit zijn natuurlijk de wedstrijden die de Graafschap moet winnen. Zeker thuis als Rode EC op bezoek komt. Ook vorig jaar won de Graafschap hier thuis van de Limburgse ploeg. Maar het gaat de laatste week weer wat beter met de Graafschap. Vorige week dus de winst in Venlo. En ook deze wedstrijd wordt gezien als een belangrijk duel voor de thuisploeg. Het is Rode JC dat opnieuw met twee spitsen speelt. Zoals dat vaker natuurlijk gebeurt onder leiding van Harm van Veldhoven met Jonker en met Malki. Malki de topscorer met acht goals. En Roda nu het bal bezit met een slimme steekpaas nu op Donald. Donald een beetje uitgeweken. Naar de linkerkant wordt opgejaagd door Jochem Jansen. Die dus vanavond zijn plek op rechtsbek heeft ingenomen ten koste van Thies Evers die op de bank moet zitten. Maakte nogal wat foutjes de afgelopen week en hij er dus niet bij. Leuk om te zien hoe beide fanatieke aanhangen tegen elkaar opboksen. Veel geluid maken in de beginfase van deze wedstrijd. Want ook in het uitvak veel supporters van Rode JC dat nog altijd het balbezit heeft op de helft van de Graafschap. Er wordt niet al te best gecombineerd. Veel balverlies in de beginfase bij Roda en de Graafschap kan dan weer overnemen. In de middencirkel maar ook deze paas van Jochem Jan. Is weer niet goed over de zijlijn. Drie minuten zijn we bezig. 0-0 de stand. Frank Wielijt in Den Haag. Vier minuten onderweg bij Ado Nak. Nu vrije trap voor Ado. 16 meter vanaf de achterlijn aan de linkerkant. Net naast het strafschopgebied gaat Tornstra daar de bal neerleggen. Om hem met zijn rechterbeen in te kunnen draaien. Het zou wel eens de eerste bal op het doel van Nak kunnen worden. Als iemand daar zijn voet of zijn hoofd tegenaan kan krijgen voor Ado. Delferriere heeft gezien dat het allemaal goed is. Maar Tornstra draait die bal te scherp in. En dat betekent dat Ten Rauwelaar daar op kan rapen. En Nak kan uitverdedigen. Dat doen ze over de linkerkant via Gort daar even in. Even naar achteren richting Botterkin. En dus uh, rustig opbouwen voor de ploeg uit Breda. Weer terug naar uh, Gorter, Weer terug naar Botteking. Dan komt er een klein beetje druk van Ado via Van Duinen. Die in het punt van de aanval speelt. Omdat uh, daar Sean Verhoek vorige week geblesseerd uitviel. Toen viel Van Duinen voor hem in. Verhoek geblesseerd aan zijn schouders. Zijn broertje al een tijdje geblesseerd aan zijn enkel. Dus de familie Verhoek uh, bevindt zich vanavond voornamelijk op de tribune. Jozefzoon aan de rechterkant voor Nak. Nu de langs. Achterlijntje halen. Eerste bal bij de eerste paal. Wordt daar weggewerkt door dus Sopo Over de zijlijn. En dan kan Nak gaan ingooien via Jansen. De rest van Nak. Halverwege de helft van Ado. Doet dat in de richting van Bonaventia. Terug naar Jansen. Terug naar Bonaventia. Die draait zich om. En gaat via Botteguin. Die ook op de helft van Den Haag speelt. Diep op de helft van Den Haag zelfs. Die lijkt even door te gaan lopen, maar dat is alleen maar een dreigement. Luik staat daar nog achter in de middencirkel. Die heeft nu de bal. Er is geen beweging voorin. Nu Schalk dan, die de hoek ingaat. En daar gaat de bal onderschept worden door Ami. Of komt Schalk er toch nog bij? Nee, uiteindelijk gaat de bal gewoon over de achterlijn. Na vijf minuten ado nak nog 0-0. Groningen NEC, Henk Kok is 1-1 en een schot van Sparven met de LKB wordt geblokt door het centrum van de verdediging. En in tweede instantie krijgt hij ook nog een keer de kans op die bal in te schieten. Van die bal die kwam terug van een van de centrale verdedigers. Ik dacht dat het smos was, maar ook dit schot van Sparven gaat ver en ver naast. FC Groningen heeft in de tweede helft, althans in de beginfase, wel wat meer het initiatief. Babos maakt nu niet al te veel haast met het nemen van een doelschop. Het komt NEC wel allemaal goed uit. Vier punten in een uitwedstrijd tot nog toe behaald. Nou Als ze een puntje mee kunnen nemen hier uit de Euroborg, dan zal Alex Pastoor en zijn manschap... En zullen dik zijn. De doelschop is genomen. Wordt weggekopt door Evans Komt dan terecht bij Tadit. Staat is naar het centrum van de aanval. Naar Texera. Maar de Texera die paarse komt niet aan. En komboy De hem dan terug op, op Babos. Babos weer richting zijn voorhoede, maar Ivers kopt allemaal de bal weg. Wordt opgevangen door Lassie Schöne. Nog weinig gezien in deze wedstrijd, terwijl er nog een hele aardige en goede voetballer is. Bovendien raakt je nu even geblesseerd, omdat Holla even zijn voet aanraakt. De vrije schop is snel genomen, wordt geschoten van afstand. Het was in dit geval was het Goossen die schoot, maar het schot wordt geketst wordt ketst af op het lichaam van een centrumverdediger van FC Groningen. Het is 1-1, 51 minuten gevoetbald. Klisje van de maatje bij, uh, gewoon, uh, uh, ja, graafschap. In Doetinchem, ja, bijna uh, Ronald. Iets uh, zuidelijker in het oosten van het land. De graafschap Rode JC 0-0. Zes minuten zijn we bezig. De eerste kans van de wedstrijd voor de thuisploeg. Schrekovits die profiteerde van een foutje achterin bij Rode JC. Buitenkantje links schoot van een meter of 12-13. Maar een prima reflex van de Poolse keeper Kiszek. En dat was dus de eerste mogelijkheid voor uh, de thuisploeg. Roda heeft daar nog niet al te veel tegenover gezet. De bal ligt nu bij uh, Kiszek die dus uh, dat schot van Schrekovits zo goed pareerde. Legt de bal rustig klaar en zal dan met een, een lange trap richting de middencirkel een van de middenvelders gaan vinden. Het wordt uh, Donald dan uh, de afvallende bal misschien voor Vormer in duel met uh, Jury Roze. Nee, het is uh, Vormer die inderdaad dat duel wint. Kijkt of er afspeelmogelijkheden zijn, maar er wordt niet al te veel bewogen voor in. Nu is het Malky die naar de zijkant gaat, probeert Jonker in te spelen. Dan wordt er goed verdedigd door Van der Pavert. Roze haalt uh, de bal dan net niet en via Poupon komt de Graafschap dan opnieuw in balbezit. De bal wordt goed gespeeld door Piemans, zegt uh, scheidsrechter Hickler. Dan probeert Roda weer weg te gaan naar de rechterkant met de voorzet. Die wordt geblokt. Bal gaat weer over de zijlijn. Poupon ligt nog altijd op de grond. De topscorer van de Graafschap daarvoor komt nu, denk ik even, verzorging. Zeven minuten zijn we bezig op de Vijverberg. 0 tegen 0. Hoe leuk is de beginfase van Adonak? Frank Wiebeit. Nou, dat kan nog wel een stukje leuker na acht minuten. Want echt kansen hebben we nog niet gezien in die eerste acht minuten. Dus ook nog geen doelpunten. De look nu een bal. met beetje lukraak naar voren geschoten in de richting van Van Duinen. Maar daar komt die bal belangen aan, niet aan. Nu de counter van. Nak Via Jozefzoon kan die schieten. Is moeilijke hoek. Te moeilijk voor hem. En te makkelijk voor Coutinho. Ingeschoten. Die de bal rustig kan plukken. Maar dat was wel de eerste serieuze mogelijkheid in uh, dit duel. Alleen niet goed genoeg afgerond voor de man die uh, nu moet uh, gaan zorgen dat Bayram uh, zich uh, spijt krijgt van zijn actie. Om zich zo nadrukkelijk uh, te vleien met de belangstelling van uh, Keizerispoor in Turkije. Jozefzoon dus vanwege die vleierij van Bayram. Nu in de basis bij Nak. bal uh, inmiddels Weer achterin bij Nak gekomen. Bottekin. even door, aangespeeld door Luiks. in de combinatie met Gillissen. Driehoekje op een plek waar Ado dat allemaal wel prima vindt. Namelijk op de helft van Nak. Bal ingespeeld richting Schilder. Die wordt dan wel de voet dwars gezet door Immers. En dan kan Ado er op tempo een beetje uitkomen. Sherry, bal naar rechts, naar Ami. Ami met de voorzet richting de eerste paal. Weggegleden daar door Bottekin Over de zijlijn laat Sherry daar de bal gaan. En dan kan Ado gaan ingooien. Dan zien we in ieder geval wel het verschil. Tussen deze twee ploegen. Nak doet het een beetje rustig aan in de opbouw. En Ado wil graag een tempootje hoger spelen. Maar dat is ook het enige verschil dat we tot nu toe zien. Nog kansen bij jou geweest in Groningen, Henk? Een prachtig aanval hebben we gezien van NEC. En dat had eigenlijk een stand moeten opleveren van 2-1 in het voordeel van NEC. Een prachtige aanval over de rechterkant van het veld. Goosens kwam ter hoogte van de kornervlag. Hakballetje naar de staande van der Heijden. En die gaf een voorzet met zijn rechterbeen. Die kwam terecht bij Zeefuik. En Zeefuik had eigenlijk de kans om die bal goed aan te nemen. Hij stond op 7-8 meter afstand van de goal. Maar hij schoot in één keer. En het schot van Zeefuik ging over. Handen voor het gelaat. Want het was de gemiste kans van de wedstrijd voor de NEC. FC Groningen. Nu een vrije schop nemen. 5-6 meter buiten het 16 meter gebied. Die vrije schop gaat waarschijnlijk worden genomen door Virgil van Dijk. Heeft een hard schot. Galt in één keer op de goal. Zwaar een beetje weg. Prachtige redding van Babos. Van die bal. Er zit een prachtige curve in. Eens draait die bal weg toen hij richting doel ging. Prachtige schot van Virgil van Dijk. Prachtige redding van Babos. 1-1 in de Groningen. Nou, ik heb nog even op de kaart gekeken, Richard. Ik weet nu wie wat doet. In een mooie achterhoek, Ronald. 0-0 nog altijd. 9 minuten zijn we bezig. En de bal aan de linkerkant kan hij hem binnenhouden. Poupon, dat lukt hem inderdaad. Poupon uh, richting het strafschopgebied. In duel met uh, Montaigne, de verdediger van Roda. Poupon doet dat dan niet al te slim. Speelt de bal te ver voor zich uit. En dan is het heel eenvoudig. Kisek, Henk. 2-1 voor de Groningen door een doelpunt van Andersen. Hij kreeg de bal heel gelukkig voor zijn voeten en ik kan niet spreken van een combinatie. Die bal werd vanaf de linkerkant weer eens een keertje voorgezet, zodat er veel ballen in het 16 meter gebied komen. En toen plofte die bal gelukkig geweest voor de voet van Andersen en raakte die bal nog niet eens zo goed of is Texera geweest. Ik heb nu mijn twijfels. Die bal wordt eerst gekopt, er wordt die bal nog eens een keertje weer binnengezet door Tadits. Heel hard gaat die bal en dan raakt hem niet goed. Het is toch Texera. Het is toch Texera. Texera maakt de 2-1 voor FC Groningen. Ik dacht in eerste instantie aan Andersen. Maar het is Texera die in de melee van het spelers de bal achter Babos schiet. En Babos had helemaal geen zicht op het schot van Texera. Want er stonden veel te veel mensen voor zijn doel. ik een keer Doetinchem Groningen. dan reset. Ja. Meeste balbezit in de beginfase duidelijk voor de Graafschap hier in Doetinchem tegen Roda. 0-0 nog altijd. Jansen nu op de helft van Roda speelt de bal terug naar de Leeuw. De Graafschap dus duidelijk het meeste balbezet. Zit snel en veel druk op de defensie van Roda. Dat is natuurlijk het minste deel van de, de ploeg. Heeft al 35 goals tegen Roda JC. Alleen de VVV deed het wat dat betreft minder. Met al 40 doelpunten tegen. Overtreding nu op Breinburg. 11 minuten bijna op de klok. 0-0 hier in Doetinchem. En ook 11 minuten in de eerste helft bij Adonak. Ook daar nog niet gescoord. 0-0. En bij Groningen NEC na een minuut of 8 in de tweede helft is het 2-1. Texera maakten dus allebei voor Groningen. En Ibrahim scoorde voor NEC. De late wedstrijd straks uit de arena. Ajax tegen Excelsior. Tot zo na het NOS Journaal van 8 uur met Mariel Hacheman. NOS langs de lucht. Sport op Radio 1. Morgen om kwart over twaalf de Eredivisie. G7-0, hè? Feyenoord PSV. 7-0, jawel. PSV Feyenoord is 7-0. Utrecht-Wenten. Ja, nummer 3 hoor. Tesse RKC. En wij proberen hem te plaatsen in de verrehoek. En om half vijf keren na zes. Moet nu grijpen. En nu is er een geweldige kans. Die wordt gemist. En ook tevens kap tennis, Wereldbeker schaatsen en het MK zwemmen. NOS langs de lijn. Morgen om kwart over twaalf. Radio 1.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 Daar kun je wat mee, toch? Ga snel naar vriendenloterij.nl. Winnen is leuker met de Vriendenloterij. Maak kennis met Aangenaam Jazz. Een dubbel cd met veel extra voordeel. Met gratis exclusief mini-album van Candy Dover. Aangenaam Jazz. Nu bij Boekhandel de Slechte.